Naat kok met het NOS Journaal. Minister van Defensie Jesselkus zegt dat Nederland plannen aan het maken is... ...voor mogelijke beveiliging van de straat van Hormuz. Volgens Jesselkus worden er scenario's gemaakt... ...die ervoor moeten zorgen dat Nederland klaar is voor deelname aan een missie. Ze benadrukt dat de uitkomst uiteindelijk ook kan zijn... ...dat er geen Nederlandse militairen die kant op gaan. De plannen worden gemaakt onder leiding van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Tientallen andere landen praten ook mee. Tata Steel in Namuiden moet een dwangsom betalen als het toezicht en controles blijft belemmeren. Volgens de omgevingsdienst werkt het staalbedrijf de afgelopen jaren verschillende keren onvoldoende mee aan inspecties en metingen in fabrieken. Eerder kreeg Tata ook al dwangsommen opgelegd van miljoenen euro's vanwege vervuilende uitstoot. Begin deze week ging de Tweede Kamer nog onder voorwaarden akkoord met een subsidie van 2 miljard euro voor Tata Het bedrijf moet dan, eh, moet dan wel serieus werk gaan maken. Maken van de vergroening van de staalproductie. Het bezoek van de koning en de koningin aan president Trump is inderdaad ongemakkelijk, zegt het kabinet. Het paar is er maandag, dinsdag en woensdag in de VS en zo overnachten dan ook in het Witte Huis. Premier Jette is ook bij dat bezoek aanwezig, maar overnacht wel ergens anders. En op het stand in Kamperland in Zeeland is een dode beluga aangespoeld. De witte dolfijn was waarschijnlijk al een paar dagen dood. Dier dreef dinsdag al voor de Zeeuwse Zuid-Hollandse kust. De stichting Reddingsteam Zeedieren denkt dat het waarschijnlijk gaat om de beluga... die in januari al werd gespot bij Callandse Oog in de kop van Noord-Holland. Het kadaver gaat nu naar de Universiteit Utrecht voor onderzoek. Het weer dan geregeld zon en een graad of 12. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 5. Morgen eerst geregeld zon, later bewolkt en ook regen. Het wordt opnieuw vrij warm met 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edson Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Rolewaardsveen. 10 minuten oponthoudt.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 My feelings for you are still strong Het is het op je. Wil moment genieten. Dauw, heerlijk. Bij die is het goed leven. in mijn vloer. Je ik ben je bin Wat zou je doen... Als ik dat weet? Wat zou je doen... Als ik je gezicht weer in mijn handen nam? Wat zou je doen...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 Oh, you do. I play it because it came off on the glass The DJ plays your favorite song Con is all Now you're backing in for me to dance Pull it, pull it, pull it, pull it, get close Just close your eyes, girl I'm smiling, I'm telling me we gotta go Don't you take me home, I wanna Ride it, you're all alone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 I've lost the use of my heart, but I'm still alive, still looking for the light, in the endless pool on the other side, it's a wild, wild way. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland werkt aan plannen voor beveiliging van de straat van Hormuz. Defensie wil daaraan bijdragen, zegt minister Jesselkus. Maar ze zegt erbij dat niet vaststaat dat er ook Nederlandse militairen die kant op gaan. Een man die terecht stond voor aanranding van 13 vrouwen in Rotterdam... is veroordeeld tot 22 maanden cel. De helft van de straf zat hij al in voorarrest. Die man fietste achter de vrouwen aan en betaste hen daarna. In het Franstalige deel van België geldt een nachtelijk verbod... op robotgrasmaaiers om zo egels te beschermen. De dieren worden s'nachts geregeld door die maaiers doodgemaaid. De egelbescherming wil ook in Nederland zo'n verbod. Het weer, vanavond en vannacht droog en een graad of 5. Morgen eerst geregeld zon, later bewolkte regen, maximaal 21 graden. Dit is ZFM. We are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 Stay till they put all the lights on Even way past the crack of dawn Him the place, boom the bass I came to dance, not to chase Even if I like to get it on No doubt, I'm shaking, shaking, I need to let it out. On my system and my thinking is a prison, gotta break on out, breaking, breaking, I need to cut it out. The life that I've been living isn't killer. no doubt. I'm shaking, shaking, I need to let it out. On my system and my thinking is a prison, gotta get on out. Breaking out.